Welkom bij deze nieuwe aflevering van Hoop Magazine, het radioprogramma van Hoop GGZ. Ik ben Marij van den Berg. Teach me how to pray. Jesus teach me how to pray. To touch your throne. Bring him down to release your power. Teach me how to pray, Jesus. Teach me how to pray. To touch your heart, to have. Deel 2 van de tweeluik van de genezing van Janneke Vlot... die genezen is van een posttraumatische dystrofie. Op een gegeven moment, nou, dan blijf je ziek. En dan, uh, dan gaan de jaren... Ja, het werd gekker. ...in de jaren over, ja. Het werd gekker, want uh, als je je van je 26e of 25e op, op je bed legt... dan uh, op een gegeven moment zag ik dat ze niet meer zo goed om kon draaien. Ze kon niet zo goed gaan staan. Ze kon niet zo goed meer naar het toilet. Want dat moest weer staan. En, en toen bleek ze ook een... een een rugprobleem te hebben. Want uh, ja, je druk, en nekwerf, als je dan al zo lang op bed legt. meestal voor de goede gemeente en voor jezelf en voor je kinderen. een beetje op een halfliggende houding, uh, op je zij. Uh, ja, dat is niet goed voor je rug. Want toen kreeg je een, uh, een hernia. Ja. Eigenlijk twee, twee boven elkaar. Ja. Geopereerd, een week in het ziekenhuis gelegen. Drie maanden bijna. En het resultaat was niks. Ik kreeg nog meer pijn. En ik kon ook eigenlijk niet meer zitten. En uiteindelijk zijn we in München terechtgekomen. En daar heb ik toen een nieuwe tussenwervelschijf gekregen. Maar doordat ik die dystrofie had, was die operatie te veel voor dat lichaam. En kreeg ik er een nieuwe dystrofie mijn onderbeen bij. Dus toen heb ik drie operaties in twee weken gehad. En uh, toen dacht ik echt van, uh, ik denk niet meer dat ik thuis kom. Ik denk dat ik sterf. Ja. Maar nou, ja, praten we wel een heel wat jaren verder. Hè. Ja. Dat was dan. Uh, want toen, 2004 was dat. Jozianne geboren ja. was, ze toen nog vier jaar later een beetje die uh, amotobben. Zou het wel Hennie zijn, zou het dystrofie zijn? Nou, uiteindelijk kwamen we toch met een uh, mri erachter dat echt een Hennie was. Nog eens gekeken, nog eens gekeken. Nou ja, dan ben je al vier jaar verder. Ja, vier jaar plat gelegen van die hennie. als dat ik geen kant op kon. Maar ze durfden niet te opereren omdat ik die. Uh, ja, wat gaat er gebeuren als je opereert ja. in zo'n lijf? Maar uiteindelijk, ik kon. Uh, ik kon niet meer. Nee. Ik zou incontinent worden en uh, uitvalsverschijnselen kreeg ik. Dus toen moest ik geopereerd worden. En toen ging het echt bergafwaarts. Want toen kregen we een telefoontje. Of eigenlijk een... Uh... Ja, een telefoontje was het van iemand. Die was in München geweest. En uh, nou ja, daar moest we ook naartoe. Privékliniek. Zijn we geweest. Mooi tussenwervelschijf geplaatst. Maar ja, dat, dat was zo'n drama. Uh, niet zo zich te plaatsen maar uh, Jans kwam buiten de operatie en uh, er was geen morfine te halen om de pijn weg te nemen dat is wel een angstreactie wat je dan krijgt, of niet? ja, want wat gebeurde er? de, artsen, de, artsen, de chirurgen waren ook benauwd hebben we dan toch iets verkeerd gedaan het zit er nog iets klem dus ja, of het is dystrofie, maar ja, dat is voor de chirurgen een moeilijk woord want dat is ongrijpbaar je kan het niet zien op een foto en zit er dan toch iets klem Lang, vooral kort te maken. In die twee weken tijd is ze drie keer geopereerd. Eén keer door de buik om die disk te plaatsen. En twee keer op de rug. En, uh, gewoon bakant een, uh, een halve meter. En dan hebben ze minuscule gekeken of daar ergens iets klem zat waar die pijn vandaan kon komen. Nou, en, uh, uiteindelijk was alles, ik zeg het weer met eigen woorden, mechanisch goed. Dus ja, dan bleef er al die dystrofie over. Maar het was wel heftig. Want het been werd zo dik, het, het, het, de huid scheurde gewoon van het vocht, wat er allemaal in kwam. En ja, het was dramatisch. En toen kwamen we weer in kerst 2004, net voor kerst, zijn we weer uh, toch naar huis gescharreld vanuit Duitsland. Maar dat was wel een, uh, voor, voor de patiënt, zeg maar, voor de zieke, een, een hele zware tijd. Ja, want, hoe, want dan, het was net voor kerst. Ja. Hoe ga je dan de kerstdagen in? Ja, ik was zo blij dat ik naar huis mocht. Ik denk, nou, als ik met de kerst maar thuis ben, bij de kinderen weer. Maar ik was zo ziek van de medicijnen en de morfine dat ik uh, alleen maar gespuugd heb. En ik heb eigenlijk niks van de kerstdagen beleefd. Daar was ik veel te ziek voor. En toen zijn we ook uh, bij Erasmus uh, Universiteit ja. in het ziekenhuis terechtgekomen. Rotterdam. En dat was eigenlijk ja voor pijnbestrijding. Omdat het, het was echt ondraaglijk was. Ja, hij zegt over de kerst, hè? Jans lag wel in bed, maar als gezin, als familie jongens zijn natuurlijk allemaal al groter. Hè, want ze hadden allemaal al ja, rond een jaar of 20 waren ze denk toen, 18, 19. Want ze kwamen ook met de auto. ...in het weekend als ze maar even kon met twee auto's... ...konden ze naar waar München in toe. Huh? In dat hotel, overschrikken. Ja, ja was de dus het maar die jongens... ...ik merkte wel en ik bij mezelf ook... ...ja, Jans is ziek, oké, okay, nou hier trekken we de muurtje op... ...we zorgen voor er, we doen ons best... ...en dan gaan we zelf ook uh, onze gang. Ja, je trekt daar toch wel een... ...je bouwt daar wel een muurtje op voor Ja, zelf, maar ondanks al het verdriet en de pijn... ...hadden we ook zoveel mooie dingen ja. in ons gezin. Het bracht heel veel uh, verbondenheid... ...ook met de kinderen... Want, uh, je noemt dat, maar het was al uren rijden... voordat ze natuurlijk bij ons waren in München. Maar dat, dat, die dingen, ja, dat, dat deden ze. Dat deden ze, ochtends, weg, en s avonds gingen ze... of ze blijven nacht en dan andere dagen weer weg of zo. Maar we hebben ook ontzettend, ja, dat, dat past niet in dit verhaal... want als je het navertelt, nou dan, dan werkt het niet. Maar we hebben ook ontzettend veel gelachen en humor. En dat was gelukkig altijd tot, humor. Dat ook de gekste ja. dingen. Dat ook in dat ziekenhuis en met die rolstoel... en. Ja, soms kwamen we ook gewoon niet meer bij. Terwijl ik bij wij bespreken de morfine nog in je hand had. Om, uh, ja, die humor is eigenlijk een van de beste medicijnen die ik kan hebben. Want dat, dat maakt zoveel goed als je een half uur bij elkaar gelachen hebt op een dag. Dan, uh, dat, uh, soms werd het wel een paar uur als je het bij elkaar opgeteld had. Dat moet ik ook gewoon zeggen. dat is niet allemaal komber en kwel. Dat nee. ja, was het wel, maar we hadden ook uh, cynische, cynische... Ja, maar ook, je rappen. probeert toch... Al is de uitzicht uh, nog, zo, ja, nog zo moeilijk en nog zo verdrietig... Je probeert er toch wat voor je gezin ook er te zijn. Ook om er wat van te maken. kijk Ik, ik had natuurlijk ook uh, kunnen denken van... Ja, ik ben ziek, ik heb dit. Het is helemaal niks. Maar je kan ook proberen om toch een thuis er te zijn... Een open oor te hebben voor degenen als ze thuiskomen. Ze van aan, ze vriendschap en ze zeggen een Ja, maar op laatst ging het niet meer zo erg, want hij moest zes keer het verhaal vertellen, want dan had ze het weer vergeten. Dat kwam ook door de medicatie. Maar zo gewoon niet helder. Zegt ze tegen iemand, doe je ja zijn en de school gaat, want het is koud. Ja, nou, dat is die zijn naar school gaat. Kom zo'n vier uur thuis, s'avonds, in school geweest. Ja, doe je ja zijn en de school gehad? Ja, maar ik ben alleen geweest. Ik ben, nou, ja, dus, dus die verhoudingen, die waren toch zoek. Maar het ging wel beroerd, daarna die tijd. En het ging zo beroerd dat ik ook weer voelde hoe boos ik werd. Ik denk, dat mag niet meer gebeuren. Ik heb een keer geleerd dat ik dat niet meer mag doen. En op dat moment ging ik gewoon bidden. Ging ik s'avonds lopen. Als iedereen een beetje stil was, dan liep ik gewoon door de polder heen. En dan bad ik tot God. Dan zeg je, heer, u weet het. En u bent machtig, u bent sterk en u kent, Maar als het nou niet beter wordt, zeg het dan ook. Als het nou niet beter wordt, zeg het dan. Want dan hoef ik ook geen, geen acties meer te ondernemen. Of wat ook meer, dan kan ik er ook rust in gaan vinden. Ondanks de narigheid. Want het was behoorlijk beroerd. Zelf was ze al een stuk verder... dat ze dacht van nou, ik ga sterven. En dat had ze nog niet verteld. Maar dan kwam ik op een nacht achter. Was er zo mee bezig. En toen werd ze wakker. Half wakker. En toen zei ze, hier. Hier ben ik. Hier ben ik. Hier Jezus, hier. Dus ik denk van nou, wat gebeurt er hier nou? dus wie weer het lichtje aan. En ik zei wat is er? Ja, ze ze... Half slaperig, de Heer Jezus komen halen, verdrietig. De Heer Jezus komen halen. Maar ik kan me niet vinden. Hij ziet me niet, hij staat bij de deur, maar hij ziet me helemaal niet. Denk ik zo, nou, ik, zeg, ik denk dat hij nog een beetje slaapt. En zo, dat ze... Maar ze was zo bezig met dat moment en toen is ze weer wat ingesla... ingedommeld. Ja, ik was wel wakker natuurlijk. Ik denk van ja. Volgens mij slaap je daarna ook niet meer lekker, of wel? Nou, ik ben wel ingeslapen, maar ik heb gezegd, heer, doe wat. Wat er wat ook doet. En als het zo zou zijn dat ze weggenomen wordt... doen we het dan ook wat het beste is. Maar doen we niet over wat. En uh, de andere dag... Uh, ja, zij is ze ook. Ze kon ook moeilijk gaan slikken. De, de, de laxeermiddelen voor de darmen en zo... werden steeds meer opgevoerd om toch wat te functioneren. Uh, ze kon alleen maar drinken met een rietje. Uh, niet dat ze nou gewoon... Uh, ze had ook last van de keel ja. en al de medicijnen door die maag, die kwam ook, de maag is branden, dus het maag nu brandde, dus het was gewoon dramatisch. En uh, ja, wat kan je dan doen dan het alleen? Ja, ik wou niet meer boos worden. Maar ik zei wel, Heer God, doe dat nou, doe maar wat. Ja, want nou. we hadden ook. Uh... Toen dat wetenschappelijk onderzoek uh, afgesloten We hebben drie maanden met het wetenschappelijk onderzoek meegedaan Zes maanden Voor uh, nieuwe medicijnen En uiteindelijk nog drie maanden met het echte medicijn ja. Maar dat uh, Dat was ook, ja dat was drama Het was verschrikkelijk Heel intensief, heel pijnlijk Moesten ze bijvoorbeeld blaren op je Lichaam maken Om daar het DNA-vocht uit te testen Maar dat moest ook op dat zieke lichaamsdeel dus dat was echt uh, verschrikkelijk dat ik op een gegeven moment ook zei van nou ik denk dat ik niet meer meedoet. Dat zei, zij uh, zal ik ook nooit vergeten. Uh, we moeten het volhouden, want misschien moet het eerst wel zwart op wit staan dat je niet kan genezen. En misschien gaat God dan pas een wonder doen. Dan moeten we nou zo vaak aan terugdenken, want achteraf gezien was het ook zo. Het, uh, het ziekenhuis kon helemaal niks meer doen. Het medische boek was dicht. En... Uh, een half jaar daarna kwam toen onverwachte genezing. Ja, want hoe is dat gegaan? Oet, oet. Nou, in die periode dat ze nou zo ziek was, toen belde er iemand op en die zegt, euh, nee, het was anders. Smaalders morgens kwam ik op mijn werk en dan komt er een monteur naar me toe en hij zegt, joh, ik wil je wat vragen. En hij zegt, euh, ik zeg, is goed. Maar hij was een beetje zenuwachtig. Dus ik denk, ja, zou hij nou opslag willen? Of wil hij, uh, hij misschien wel ontsla, uh, zo'n ontslag indienen? Een van twee. Dus een beetje gespannen. Hij zegt, nee. Hij zegt, ik kom, ik kom eigenlijk vragen of hij wel doet wat God wil. Of wat God in de Bijbel zegt. Ik zeg, nou, dat is nog een hele vraag. Ik zeg, ik uh, probeer dat wel. Ik zeg, maar uh, ik weet niet of dat lukt. Hij zei, maar ik bedoel dat Toen kwam het hoge woord eruit. Hij zegt, heb je wel eens nagekeken in de Bijbel... waar staat over de ziekenzalving? Want er staat in Jacobus... dat je de oudste van de gemeente mag roepen... en dat ze over je bidden... en zalven met olie. Omdat de zieke genezen wordt. Nou, man, daar heb ik wel nooit van gehoord. Ja, ergens, klein hoekie. Dus ik heb die jongen gewoon met een... Uh, oorlog met brekkie... en keurig vriendelijk weer de deur uitgezet. En... Uh, Druk met werk, die week. Dinsdag beeld er iemand uit Huizen. Zulkmoor dus zei: denken, nou leuk. Hoe gaat het? Ja, best. Hoe is het werk? Ja, het gaat goed. Allemaal korte antwoord. Hij zei: Hoe is met je thuis? Ja, ook goed. Dat is ook het makkelijkste als je dan uh, het gaat er klaar Hij zei: Ja, maar toch. Uh, hij zegt: Heb je wel eens nagedacht over uh, de zieken Ja, daar nooit over nagedacht. En uh, donderdag is weer een. Die belde op. Hij zegt. Uh, ik, ik zit aan jou te denken. Hij zegt maar. Uh, nou, hetzelfde verhaal. Hoe die En Het kwartier viel nog niet bij mij. In die week, want ik was druk met andere dingen. Vrijdagavond uh, gaat ik naast Jan, zo'n uur of negen, naast het bed zitten. In de keuken, televisie aan. En ik zeg. televisie kijken. Maar ja, ze zeggen, heb je dat gehoord? Ik zeg, nou, wat heb ik gehoord? Ik zeg, uh, ze zegt. Ja, er heb iemand uh, gebeld, de buurvrouw. En. Uh, die zeg zegt, joh, maar heb je wel eens bij de oudsten gekomen? Bij de ouderlingen en gevraagd voor nou, Toen viel het mij een kwartier. Ik zei, Jans, joh, dat zijn er nou eigenlijk vier. Vier mensen in één week. Vier mensen die elkaar niet kennen. Vier mensen die van elkaar niet weten dat ze hetzelfde verhaal doen. Wij waren perplex. Toen zeiden we dit, hier wil de Heere God wat zeggen. Hier wil de Heere God dat wij er iets mee gaan doen. Nou, Smaanders uh, naar onze predikant gegaan en dat voorgelegd. En dat was ook helemaal nieuw. In zijn, uh, vooral ook in zijn denken. En uh, nou, daar werd uh, aandacht aan geschonken. Er zal uh, een studie van gemaakt worden binnen de kerkenraad. Om uh, ja, tot een ziekenzalving te komen, wel of niet. En uh, ja, parallel daaraan liep natuurlijk dat wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus. En uh, nou sla ik een stukje over. Twee jaar later kregen we het boek van het Erasmus op ons bureau... dat het niets meer te doen was. En twee jaar later waren we ook, uh, waren we ook met de zieken er nog niet uit. Maar in die tussentijd van die twee jaar hebben wel die mensen die ons gebeld hebben, gezegd van... joh, we willen wel met jullie komen bidden... zolang de kerkraad daarover nadenkt. Nou, dat was goed. Dus we hebben elke zondagavond specifiek gebeden voor genezing. En dat, uh, ja, dat liep uit tot uh, soms acht mensen, maar soms ook 28. Want als onze jongens thuis waren met hun vrienden... en dan deden ze ook mee. En dat hebben we zo toch die twee jaar uh, gedaan... tot het moment dat de ziekenzelaving niet doorging... die hebben we teruggegeven. Die, die vraag hebben we teruggegeven... omdat er zoveel vragen van de andere kant kwamen... dat we denken, ja, er staat in de Bijbel... dat het gelovig gebed moet zijn. Maar als je er nog niet in gelooft... en een heleboel dingen voor na die tijd al gaat organiseren... dan, dan vinden we dat niet goed. Dus dan kunnen we het beter niet doen. Nou ja, en die week... Toen hadden we niks meer. Het boek lag dicht van het Erasmus, maar ook het boek van de kerk lag dicht... En toen ging ik thuis op vakantie met de kinderen. Die gingen ieder jaar naar de wintersport met vrienden van ons. En dan bleef ik thuis. En uh, toen heb ik echt in die week geworsteld met God, kan ik wel zeggen. Want ik uh, bad van Heer, u stuurt eerst vier mensen om ons dit duidelijk te maken. Wat uw opdracht via de Bijbel is. En dat is uiteindelijk niet gegaan. Maar het kan niet zo zijn dat u ons nu loslaat... Dat u nu zegt van nou, dit was het en uh, zo blijft het. Dus mijn gebed was, wat, wat wilt u, wat, wat, wat is de weg voor ons? Wat moeten we doen? Misschien is er een andere weg tot genezing. Misschien komt er geen genezing, maar zolang God mij niet duidelijk maakt dat ik niet genezen zal worden... mag ik daarom blijven vragen, hadden wij de verwachting dat hij mij kon genezen... En toen heb ik uh, heel veel gebeden en in mijn bijbel gelezen. En op een gegeven moment had ik een uh, brief in de bus. Die bracht de hulp. Er was post. En daar zat een, een preek in... Uh, van de Levenstroomgemeente uit Leidendorp. Een preek uitdraai, Verder niks. Dus ik uh, heb dat gelezen. En de andere dag uh, kreeg ik een boekje... over uh, die gemeente. Dus dat heb ik ook gelezen. Toen heb ik het eens, uh, via de laptop opgezocht hoe die diensten zijn. En de eerste, uh, eerste keer toen ik die brief kreeg... dacht ik, nou, dat is ook toevallig. Hoe kan dat nou? En uh, hoe komt die brief hier? Maar toen dacht ik van... ik bid of God mij een weg wil wijzen. Ik geloofde dat hij die brief ook bij mij gebracht had. Dus en je weet niet wie die brief heeft gegeven. Ik weet tot op de dag van nu niet wie dat gedaan heeft. Dus ik heb daarvoor gedankt dat ik die brief heb gekregen. Ik heb gedankt dat dat boekje bij mij kwam. En ik heb gebeden, heer, is dit uw weg... Ja, ik vond het natuurlijk hartstikke griezelig. Want ik kende ook die genezingsdiensten niet. Maar er kwam wel een verlangen in mij om daar eens heen te gaan. Om dat eens mee te maken. Want wat ik daar zag, dat was zo, zo groot, zo ontroerend... wat er met die mensen alleen al gebeurt. Ik dacht, ja, ik, ik wil daarheen. En ik had in die week ook gelezen... als de Heer Jezus langs de dorpen ging om wonderen te doen... kwam nu niet in alle dorpen. Dus ik dacht zo van, ja... Stel je voor dat hij nou hier in de Omtrek was geweest. En niet in Blaskesgraaf. Maar ik was ziek. In die tijd had ik aan gevraagd: gevraagd. Laten we bijvoorbeeld naar uh, Otterland gaan. Want daar komt hier Jezus. Ik denk ik weet dat daar genezingen gebeuren. Dat God daar werkt. Door het gebed. We hadden gedaan wat we konden in onze eigen gemeente. Dus ik voelde me vrij. Om daar heen te gaan. Om een dienst te bezoeken. En toen kwam thuis thuis, ik had het verteld. Toen hebben we er samen om gebeden, we hebben het met de kinderen besproken. We hebben met de kinderen met onze gebedgroep hebben we gebeden. Of dit Gods weg was. En we hebben daar. Uh, 4 maart uh, was de dienst, de week nadat hij thuis kwam. En toen zijn we samen naar de genezingsdienst gegaan. Er zat maar een week tussen, natuurlijk, hè? Dus. Uh... Ja, wat is dan de wil van God? Doe je er goed aan? Doe je er niet goed aan? Gezien de cultuur waar we uitkomen, had ik ook die dienst gezien. En ik dacht, ja, wat doet er zo'n een belleman. Dus ik denk van, ja, maar ja ik, het is anders. Maar was het verkeerd? Ja, dat kon ik ook niet zeggen. Absoluut niet. Het was wel anders. Dus ik moest er wel overheen zetten. Uh, in die week hebben we gewoon met z'n allen gebeden. En dan deden we gewoon aan tafel na het eten. En dan zeggen we, Heere God, als het nou uw wil is dat we daarheen gaan... Laat het dan gewoon doorgaan, want wij gaan. Wij gaan en u bent machtig genoeg om dat te verhinderen. Door welke reden dan ook. Maar wij gaan aanstaande zondag 4 maart gaan wij naar die genezingdienst. Maar we leggen het voor u neer. En als het niet lukt en als het niet goed is, dan horen we het wel. Zo eenvoudig eigenlijk. En uh, nou ja, toen, toen was het zover vergeet niet dat ik die middag behoorlijk uh, ja, toch wel wat gespannen was. Meestal doe ik zondagmiddag uh, zoals een goede aanblasser water betaalend een tukkie. Maar dat had ik die middag niet en ik liep gewoon door die polder heen. En ik denk, heren, als u het nou wil, dan, want de tijd, uh, het kan nog gaan omweer, het kan nog gaan stortregenen, dat ik niet weg kan, maar het bleef allemaal keurig. Ik zeg, het lijkt er toch op dat we moeten gaan. En toen was het vijf uur, half zes. Toen heb ik ze werkelijk in de auto geteeld. En uh, door het grint heen. Dik grint, dat was gewoon top met die rolstoel. En uh, wat fijn uh, geïnstalleerd. En wij zijn gegaan. En wij uh, ja, werden vreugdevol ontvangen daar in zo'n kerk. Het was al een hele. Ja, eigenlijk een beetje gewoon een verademing. Je bent er wat gespannen. Je komt daaraan bij zo'n kerk. En er staan al mensen op te wachten. Ze wijzen je een plekje, ze helpen je met een rolstoel, je krijgt koffie, want je waren vroeger, we krijgen een plaats. Ja, ja dat was uh, gewoon uh, een warm welkom. Covered with shame and swallowed by sin. Just turn your eyes to the sky above. Us. See he changes not. He changes not. Just like the children of the promised land Zo'n dienst en dan zit je daar in de rolstoel. De preek ging waarom Jezus nog steeds wonderen doet. En dat vond ik zo prachtig, want dat was ook onze verwachting dat Hij nog steeds dezelfde is als in de tijd van de Bijbel. Ook toen in 2007, dus wij waren vol verwachting dat Hij mij kon genezen. Alleen wij wisten natuurlijk niet of het Gods tijd al was. Ik had wel mijn laars meegenomen, die lag in de auto. Want ik zeg tegen Teus, als het Gods tijd is dat hij mij vandaag geneest, dan ga ik niet op mijn sokken naar huis. Dan wil ik op schoenen naar huis. Maar goed. Het was uh, heel druk die avond. Dus voordat wij uh, aan de beurt waren voor gebed, was het bijna twaalf uur s'avonds, s nachts. Ja, maar er stonden wel driehonderd mensen die voor gebed kwamen. En wij dachten tactisch tenminste. Ik dacht tactisch te gaan staan. Want toen begon hij net aan de andere kant te midden. Dus ik was een van de laatste. En uh, wat wel heel bijzonder was die avond was ook, er kwam er halverwege die avond kwam per uit de rij een mevrouw en die liep naar Janneke toe en die legde arm onder haar schouder en die zegt heb jij iedereen vergeven die jou kwaad hebt aangedaan ze zei elke keer als ik naar jou kijk moet ik dat denken ze zeggen er is een liedje van en dat zing ik dan ze zeggen elke keer dan schiet dat weer door mijn hoofd dus ik kom het je vragen en dat was natuurlijk een wezenlijke vraag want als je al lang ziek bent, dan eh, krijg je mensen om je heen die jou niet meer geloven. Die jou kwetsen. En dan moet je ze toch vergeven. Die mensen weten niet wat ze doen, maar ze maken jou wel kwaad. Ze maken jou verdrietig. Dus heb je iedereen vergeven die jou kwaad hebt aangedaan. En eh, dat waren misschien drie, vier weken geleden, hebben ze dat echt bewust gedaan. Nou, ja, natuurlijk kunnen we dat wel stilletjes doen, maar echt bewust bij elkaar op bed, voor het bed. En dan gewoon zeggen: Heere God, die en die en die, wilt u het me vergeven? Want ik wil het hun gaan vergeven. Dat kon ze zeggen, ruimhartig. Toen zegt die vrouw: Nou, dat is fijn, want dan uh, zal hij ook uh, genezing ontvangen. Dus ja, wij wisten het ook niet, maar we vonden het wel een bemoediging. Moesten we nog anderhalf uur wachten voordat we aan de beurt waren. En dat, dan zit je daar wel. Want je weet het ook niet. Bij ons enige gebeurde zoveel mooie dingen. We waren al zo bemoedigd. De reden eigenlijk. Ja, misschien wel de grootste reden. Om daarheen te gaan. Heer, u bent hier. Dat zien we aan de tekenen en de wonderen. En we willen bemoedigd worden voor de volgende 18 jaar. Maar als genezing past, is het ook goed. Hadden we hadden wel geleerd, en dat was weer een verhaal van twee jaar eerder... dat Gods agenda niet gelijk loopt met die van jou. Want ik ben ondernemer en dan wil ik het liefst alles zo snel mogelijk geregeld hebben. En uh, dat moet uh, gaan niet bestaan niet. Dus mijn agenda die bepaalt... Uh, ja, bij God loopt het anders. Behoorlijk een keer op teruggevloten. want Gods agenda... Het loopt niet gelijk met die van jou. En zo zaten wij daar ook. Heer, u bent hier, u bent liefdevol, u bent trouw, u maakt geen fouten. Wilt u ons bemoedigen? En uh, ja, natuurlijk. Hebben we ook gevraagd, maar als het past, heer, genees, genees Janneke en daarbij ons gezin. Ja, het was twaalf uur. Bijna twaalf uur. Toen duwde ik de rolstoel, een helling op. En voor ons waren wel tien mensen geweest. En uh, de pastor zegt... Uh, wordt gezegend in Jezus' naam en genees. Achter me het lijkt net Hij legde de hand zo maar net op het hoofd en de liepen weer door. En ik denk van nou, ik ben ook zo weer de andere kant. Maar toen... Uh, toen moest ik stilstaan. Hij zegt... Uh, Mensen gaan staan, want God gaat grote dingen doen met deze vrouw. Maar ze was natuurlijk nog ziek. En dan komen ze een eentje dichterbij. Hij zei, want daarmee rollen we van de trap af. Of van die helling. Hij had hij wel gelijk, want ik stond op, op, op kiepen. Dus ik duwde de rolstoel weer naar voren. Hij zei, God gaat grote dingen met je doen. Hij zei, dat doet hij omdat hij van je houdt. En dat gaat hij doen omdat hij ook van je gezin houdt, van je familie houdt. Hij zegt, hoe heet je? Ja, Janneke. Nou, wie, waar kom je vandaan van Straat. Hij zegt, een welk filiaal, ook zo'n uitdrukking van, een welk filiaal, ja, van hervormd. Ja, hervormd. Nou ja, toen zei ze iets van, nou geloof je nog dat Jezus nog steeds wonder doet? Ja, zei Jans, dat geloof ik. Ja, ik stond achter haar en ik legde mijn handen op haar schouders. Ik denk van, ja, hun waren wat in gesprek. En ik bad de Heer, laat uw kracht zien tot de Heer en glorie van uw naam. Laat mij maar buiten, laat ons maar buiten. Maar, als het maar laat blijken dat u de machtigste bent. En zo zat ik wat te prevelen voor mezelf. En uh, toen vroeg hij Janneke, zullen we bidden? Ja, was goed. En toen bad hij voor genezing voor haar rug. ze zat het hele ritueel opgenoemd want in de auto zei ze nog... ik moet mijn nek niet vergeten, ik moet dit niet vergeten... en een heel lijstje had ze. En ze hoe met die nek? Ja, dat is beter. Rij ze mee je been. Ja, dat doe nog zeer. Nou, wel en toen pakte hij de hand. En toen zei hij... achteraf vertelde hij dat dat ook profetische woorden waren. Want er was ook geen tijd voor om ze te bedenken in zijn hart. Het waren woorden die werkelijk op zijn mond kwamen... en daar gewoon ook, ja, ik zou bijna zeggen, eruit rolden. En toen zei hij een paar mooie woorden... Hij zegt, uh, God zal je genezen. De Nederland zal het zien. Bleske Schraaf zal God kennen. Bleske Schraaf zal God kennen. Nederland zal het zien. Nederland zal het horen en de wereld zal zien dat er een levende God is. Tot eer en glorie van zijn naam. MUZIEK Ben zo moe. De wereld vraagt zoveel. Ik ben uitgeput. Ik. Zo Dat is nu uiteindelijk gebeurd. Ja. ja, en toen ging ze staan. En, uh, en dan wist ik wel oh, dat ze kon staan. Maar dat deed altijd heel erg zeer. Ze kon eigenlijk niet lopen. Maar toen, twee, drie meter later... toen vroeg hij van nou, wat doe je nou als je geen pijn hebt? want nou, toen stampte ze met die voet... waar ze net van vertelde waar ze geen wind langs kon verdragen. Stond ze keihard op de grond. Ja. Dat, dat, dat was, dat vergeet ik niet meer. Toen kwamen ze eens naar me toe lopen. Gewoon, gewoon rennen bijna. En toen denk ik van nou ja, nou sla ik mijn armen om je heen zoals ik echt een jaar niet gedaan heb. Dat kon ook niet. Ik had altijd zeer, de nek, schouderarmen, dus ik deed altijd voorzichtig. En nou uh, ja, denk, uh, ik denk... Toen ja, heb je me geknepen. Ja, <laughs> ja toen heb me geknepen. <laughs> ja, maar wat mooi. ook wel mooi is, dat, dat, dat, dat zeg jij altijd zo mooi, dat kan ik natuurlijk niet verwoorden. Is um, dat je in die rolstoel zat. Het is een gebed En toen voelde ze niks Toen voelde ik helemaal niks En dan, dan hoor je wel eens van andere mensen hè, die genezen zijn Dat ze de lichaam warm voelden worden Dus ik zat daarop te wachten Ik denk nou, nou wordt het warm Dan gebeurde niks Ik denk, nou, Misschien voel ik wel Gods hand op mijn schouder Of op mijn hoofd Of ik merk dat hij me aanraakt Dan gebeurde helemaal niks En toen bad ik Heer Hou me vast Want ik had zelf gezegd als het uw tijd niet is, bemoedig me dan, en dan is het ook goed. Maar toen kwam het er wel op aan, want ik bad om genezing, maar het gebeurde niet. Dus ik, ik ging zo in gebed van, Heer, hou me vast, laat me nu niet los, dat ik niet boos of teleurgesteld of verdrietig ben, maar dat ik weer net zo blij met u in mijn hart naar huis kan, ook al krijg ik geen genezing. Want we hadden die avond zoveel mooie dingen gezien, en zo de liefde en de kracht van God al ervaren, dat het eigenlijk al goed was. We waren ook heel blij voor die andere mensen geworden. Maar toen werd er opnieuw het gebed uitgesproken, en toen. Ja, toen. Ik zeg wel eens: dan is het alsof ik werd opgetild uit mijn rolstoel. en ik kon gestaan zonder pijn. En nou ja, wat teus vertellen, toen ging ik dansend het podium over. Ja. Ja, en daarna kenden we nog wel drie uur praten wat er toen allemaal gebeurd is. Ja. ja, ja. ja jammer genoeg zit de tijd erop. En het is echt bijzonder om jullie verhaal zo te horen. De strijd die jullie mee hebben gemaakt en ook uh, hoe God daarin ook trouw is geweest. Um, ja, dat is echt bijzonder om te horen. En ik denk dat iedere luisteraar die geluisterd heeft, dat hij ook echt wel bemoedigd is geworden. We zijn aan het einde gekomen van deze tweede en laatste uitzending van de getuigenis van de genezing van Janneke Vlot. Mocht u de eerste uitzending gemist hebben en deze ook willen horen, neem dan contact met ons op. Via info dehooporg Dus info dehooporg Mocht u ook uw getuigenis willen vertellen, schroom dan niet en neem contact met ons op. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.